Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De klimaatdemonstratie op de Utrechtse baan in de A12... is aan het eind van de middag beëindigd door de politie. Die hield bijna 1600 demonstranten van Extinction Rebellion aan. De meeste van hen zijn vrijgelaten. 40 van hen worden vervolgd vanwege strafbare feiten, zegt het OM. De klimaatactivisten demonstreerden voor de zevende keer in Den Haag... tegen subsidies voor de fossiele industrie. Burgemeester Van Zanen had gewaarschuwd dat er zou worden ingegrepen als de betogers de snelweg zouden blokkeren. Toen dat toch gebeurde zette de politie waterkanonnen in. Enkele tientallen demonstranten in regen- en zwemkleding vingen de waterstralen op. Na 12 van Den Haag is inmiddels vrijgegeven. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken... tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Daarbij zijn twee doden gevallen. De directe aanleiding is onduidelijk... maar de twee landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater... uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan. Maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden... dat Iran ook recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. Voetbalclub VVV Venlo is in de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie doorgedrongen tot de tweede ronde. Dat gebeurde ten koste van Willem II. VVV speelde in Tilburg met 2-2 gelijk en dat was na de 3-2 thuiszegen genoeg om een ronde verder te komen. VVV Venlo gaat met Almere City FC strijden om een plaats in de finale van de na en voetbalclub Borussia Dortmund heeft op een bizarre slotdag de landstitel in Duitsland verspeeld. In eigen huis werd het 2-2 tegen Mainz en Bayern München won door een later goal bij FC Köln. Daardoor is Bayern dat tweede stond toch kampioen voor de elfde keer op rij. Het weer, vanavond en vannacht helder. Later vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Maandag is het bewolkt en wat koeler. De dagen daarna wordt het weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon, zee, Zandvoort en Z zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de Watertoren. Soms doe ik een beetje koud, maar niet jouw fout Dat weet ik ook, hoop dat je me hoort Want je brengt me de dag en de nacht DFM, DFM's antwoord, 106.9 FM. The Als jij voor je ziet Neem de klok mee Zet hem ongelijk Laat de wijzers draaien Uit de pas Ik zal de dood bewaren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 I fall down too much. Oh, it's me. Been...